Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een hoop gepraat over asiel in Den Haag vandaag. In de formatie zitten de leiders van D66 en het CDA bij elkaar met allemaal deskundigen... om te kijken wat ze op papier kunnen zetten over asiel. Rob Jetten kwam net even naar buiten en zei dat de gesprekken goed gaan. Het is echt een thema waar het al jaren politiek over gaat... maar er heel weinig resultaten zijn geboekt. Er gebeurt natuurlijk veel op Europees vlak. Maar de vraag is ook wat kan je nationaal doen. Daar hebben we vandaag ons flink op laten bijpraten. Het was een, uh, een goed uh, constructief gesprek uh, over migratie en asiel. En uh, de uitvoeringsorganisaties zijn langs geweest. Dus ze hebben ons ook uh, inzicht gegeven in wat er uh, wat te doen staat en hoe de keten uh, eruit ziet op dit moment. Dus dat was, uh, was heel goed. Ja, daar hoorde je bonte bal van het CDA. Vanavond praten we nog door over dit thema. Morgen gaan ze het hebben over wonen. Over drie weken willen ze een plan hebben voor een nieuw kabinet. Het blijft oppassen geblazen voor nepagenten. Dit, dit jaar zijn er al meer dan 10.000 meldingen gedaan... van deze manier van oplichting. Dat zijn bijna 2.000 meldingen meer dan heel vorig jaar. Vooral ouderen worden vaak benaderd... waarbij de criminelen zich voordoen als agent... om geld en waardevolle spullen te bemachtigen. En in Den Haag is de formatie dus in volle gang. Dat was vrijdag nog wel even een dingetje. Toen stapte informateur Weijers op. Hij was in opvraag gekomen omdat er privé-appjes waren opgedoken... waarin hij nogal negatief had gedaan over VVD-leider... Yes, een doodzonde, zegt de een. De ander vindt juist dat privé-appjes privé zijn en niemand daar iets mee te maken heeft. Onze verslaggever Ismel de Bruin vroeg aan mensen: Stuur jij wel eens een appje dat beter niet bij je baas terecht kan komen? Dat komt altijd wel langs. Of dat je heeft zitten klagen of dat je denkt van: uh, Ja, ergens moet het op kwijt. Waar moeten we dan bijvoorbeeld aan denken? Nou, dat hij uh, zuurpruim is of zo. Of dat hij dan toch wel een beetje die tand doet, of dat uh, ik geen fijne uren heb. Dat soort dingen? Ik zuur deze jonge man af en toe wel van die gekke stickers. Wat voor gekke stickers dan? Ja, gewoon gekke stickers van, van mensen. Of van uh, mensen die ik een beetje uitknip en dan een leuke mien erbij of zo. Bijvoorbeeld op een, op een bruiloft. Dat, uh, dat ik zelf aan het dansen was. Maar ik dacht dat ik best wel goed aan het dansen was. Alleen het zag er gewoon niet uit. En dan heeft hij een sticker van gemaakt. Die zou niet bij anderen terecht moeten komen. Nee, dat was ja. Het weer vanuit het noorden komen er buien over Nederland. Vannacht koelt het af naar 2 tot 6 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien. En het blijft fris, een gaatje of 8. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Het systeem had een beetje, beetje aanloopproblemen, maar goed, het uh, werkt allemaal weer. Het is dit keer gewoon helemaal geen live uitzending, maar Jaapie Koper zelf alleen in deze studio. En dan graapt hij dat meestal aan om toch weer eens even oud uh, en vertrouwd materiaal uit 2012. En ik zeg hier: dit is nog niet het laatste van 2012. Ja, als er dan toch nog mensen misschien in zitten te prikken, dan komt nog een keer die... Een epische nummer van Alaska. Hij komt vanavond ook uit 2012 voorbij. Never Cry Wolf. Dus dat is één. En er zit er, nog, uh, er zit er nog eentje in. Ja, ja, ja, ja. Vrij snel zelfs nog in dit uur al. Die komt straks voorbij. Maar uh, dit is een uitzending... zoals gezegd, waar het alleen maar aankomt... om wat materiaal te laten horen. Uh, ik heb niet zoveel nieuw materiaal... maar dat uh, mag de pret niet drukken. We hebben wel... Heel veel interviews, drie stuks. En we gaan in dit eerste uur praten met Deno. En achter Deno schuilt Tijn Meijer. En hij heeft uh, ja, vorige week een debuut EP uitgebracht, Munich. En daar ga je twee stukken van horen. Dus dat uh, sowieso in het eerste uur. Tweede uur staat in het teken van brak water. Wat is dat? Dat is een festival. En daarover praten wij met Saskia van der Giezen. En zij is van... En die speelt ook op dat Brakwaterfestival. En je hoort uh, in ieder geval een aantal nummers van bands die daar gaan spelen. 22 november. Verklap ik nu alvast. En in het laatste uur, dat heb ik vanmiddag nog even gauw opgenomen. Dat is met Jelmer Luimstra van The Darkwave. Want die hebben vandaag een uh, nieuwe EP. Beter gezegd een debuut EP. En dat is Trap. Behind Glass Walls, zo heet de EP. En die ga je uh, straks in het derde uur horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog een beetje een freaky uitvoering van uh, Tangle Wiring van Wendy Moore. Want die heeft afgelopen vrijdag opgetreden in Patronaathalen tijdens Nieuwe Hoogst. En er zit ook nog iets van in. en Zemma met pomegranate. Grenade. Die kwam ik vorige week niet aan toe. Die zit er nu wel in en er zit nog veel meer in wat uh, een beetje ook uh, te maken heeft zijdelings met de popronde. Want die strijkt morgen neer in Noord-Holland. En vanavond is het bijna Noord-Holland, maar het is nog echt Zuid-Holland. Leiden is vanavond aan de beurt. En morgen gaan we dan echt uh, beginnen in Noord-Holland. Alkmaar, Haarlem en Horen dit weekend in de popronde van 2025. En ik mag... Daar weer mijn uh, schoenzolen weer helemaal plat lopen, denk ik. Uh, ik hou, denk ik, helemaal niks meer over. Ik zei het al, er zijn wat uh, diverse nummers uit het verleden. 2012 is uh, drie keer vertegenwoordigd in dit uh, programma. Maar in 2014 bracht Halfway Station, kennen we ze nog? Jazeker, het is een uh, band uit Rotterdam. Hoewel twee van de bandleden, die schijnen niet meer in Rotterdam, maar die schijnen nu minnen in het land te wonen. En ze hebben toen één hele mooie single uitgebracht in 2014. En die ga je nu horen. Dat nummer dat heet The Great Beyond. Het is daar dat hier ophoudt daar dat geen leven meer is. Het plak van ijzlijke stiltes, van hel en verdommenis is. Het plak dat ik altijd weer kom, o, dit plak het hoort mij in de macht. Het plak de regal die het best plak van horror en van... Juster zul mij altijd luiken, omdat het naast nou in je stem zegt stil te jou, maar de stemmen. En zet je die masker vooral maar op. Oh. ...dragen in het vries. En hoe kom ik daaraan? Ja, als je op een gegeven moment eventjes op de, de socials gaat kijken... ...van iemand die uh, dit programma onder meer volgt. En niet alleen dit uh, programma, maar uh, zij volgt meerdere programma's. Uh, onder meer die van bijvoorbeeld collega Maarten Verduin op de zaterdagmiddag. En bijvoorbeeld Willem de Waard die toevallig ook uh, even zit te luisteren. Want uh, dat had weer te maken met... De Cosmic Carnaval. Ja, toen maakten ze nog echte muziek. Tegenwoordig zitten ze in tribute wedstrijden. Maar het gaat even om deze, uh, short Enza, want dat is het uh, verhaal. Want ik dreig weer af uh, te dwalen. Skimmerwold heet uh, dat uh, nummer. En dat heeft alles uh, te maken met, uh, ja, zelfdoding. En daar heerst nog behoorlijk wat uh, taboe op. Want er is onderzoek gedaan dat 67% die vindt dat het er nog steeds een taboe is rond suïcide. En uh, dit nummer dat heeft daar ook echt mee te maken. En je hoort het Sjoerd Enza en zijn muzikale vrienden dan ook echt uh, heel veel bezielingen erin zetten. Je moet het uh, Fries wel machtig zijn, maar als je het uh, goed volgt is het uh, best nog wel een beetje te, te verstaan. Uh, bijvoorbeeld uh, even in 2024 wel een positieve ontwikkeling in de groep waar ik onder val. Tussen de 40 en de 69-jarigen is het uh, van 2014 in de afgelopen 10 jaar uh, gedaald. Van 11,53 naar 961 in 2024. Maar dan komt het, uh, want onder de jongeren daar is het nog wel uh, behoorlijk... Foute boel, eh, want tot 30 jaar is het eh, echter toegenomen van 212 in 2014 naar 312 in 2024. En rekening houdend met de bevolkingsgroei en de kleine verschillen tussen bijvoorbeeld eh, de commissie actuele Nederlandse suicide registratie. Eh, en CBS komt het eh, neer op een verschil van 33%. De grootste stijging zit bij jongvolwassenen tussen 20 en 30 jaar. Je hoeft alleen maar een beetje de muziek een beetje te volgen. En uh, er zit heel veel in met mentale problemen. Dus, uh, en over de mentale gezondheid. Dat, uh, dat is een beetje de trend geweest. Iets van de afgelopen anderhalf jaar. En dat verbaast mij dan ook helemaal niks in dat opzicht. Um, Halfway Station hoorde je trouwens uh, daarvoor met uh, The Great Beyond. Uh, uit 2014 is dat alweer. Dus het uh, begint op te schieten. Dan... Even terug naar nou, vorige week eh, zullen we het uh, over gewoon mensen hebben. Nou, daar heeft uh, Christy wel wat over te vertellen gehad... Eh, tijdens die uitzending van vorige week. En dit is onze eigen versie die ze vorige week heeft uh, opgenomen. En dat gaat over mensen. Dat moet je maar uh, goed beluisteren in de tekst. En het komt van het album Crossroads. Alleen dit is dan onze eigen versie. Just Like You. Er moet er wel iets komen. Just Before I'm entirely lost in you, painted ten gray hairs in my beard, the seven grooves in my forehead I got with my bachelor's degree.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 Picture before I'm entirely lost in you. Put all my recent mistakes in the foreground and put yourself somewhere far away. Leave out my achievement. They were never enough of an excuse to be displayed Please leave some white on the canvas So I can fill in the friends that have stayed Some day after I have bawled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 Before I'm entirely lost in you. Before I'm entirely lost in you. Ja, en toen was het ineens augustus. En lag bijvoorbeeld het programma Roy Draait Door van Roy de Smet er in één keer uit... En dat uh, leverde nogal wat uh, discussies op in de appgroep waar ik ook uh, lid van ben. Want uh, ja, wat moeten we dan doen als de Volendamse kermis aan de gang is... en er alleen maar kermismuziek uh, wordt uh, ge gedraaid op die zender? Nou, daar voelden Roy de Smet en zijn kornuit helemaal niet zoveel voor uh, als het gaat om het uh, programma. En toen kwam Jacob D. Edward, oftewel Jack Deen, die kwam op een gegeven moment op het idee... ...van als we het dan uh, niet uh, zo op deze manier kunnen doen... ...waarom gaan we dan niet bij vriend Jaapje Koper aan aankloppen... Uh, ...om daar wat uh, te laten horen. Nou, uh, zo geschiedde en uh, toen kwam Roy de Smet ook mee. Uh, we hebben daar twee nummers van, uh, opgenomen van Roy de Smet... ...maar ook twee nummers van Jacob D. Edward. En deze die heeft hij al uitgevoerd uh, bij de Piers Songwriters Guild. Daar heeft hij het al uh, een keer laten horen... Maar wij hebben hem vastgelegd. Er zijn geen camerabeelden, alleen het geluid hebben we daarvan. En dat is dit nummer geworden. Paint me a picture. En dat was ten tijde van de Volendamse kermis dat hier twee Volendamse muzikanten waren. Waarvan één er zelfs ook nog een radiocollega van mij is. Zo zit dat. Daarvoor hoorde je ook een eigen opname, maar daar zijn wel beelden van. Alleen die moeten we nog eventjes wereldkundig gaan maken, want er schijnen nogal wat, uh, ja, wat dingetjes uh, te zijn die niet helemaal kloppen, maar nu schijnt het allemaal wel oké okay te zijn. Dus heeft er iemand heel veel huiswerk uh, de komende tijd in dit weekend en uh, ik uh, wil niet met hem ruilen en dat is Christian geweest met Just Like You en dat komt van het album uh, Crossroads, dat is een beetje het uh, verhaal. Dan nu, tijd voor The Girl You Love. Een nummer uit 2012. Van het gelijknamige album van Fabiana Dammers. Volgens mij is dat ook het enige album wat ze heeft uitgebracht. Ja, er zijn links en rechts. En ook ik heb daar uh, nog wel wat uh, geluidsopname weten te scoren hiermee. Maar dit komt toch echt van dat album uit 2012. Het titelnummer en dat uh, nummer, dat ga je dus nu horen. a power of sound, quiet and loud, calling and found, a hearing and now, feeding with words. Do you feel? The rise of the sun, the full of the moon, the light of the stars, the feet of the heart, shifters down. Het schijnt dat je dat met de Dolby nog beter kunt beleven, want dat willen ze ook. Alaska en The Sound of Passing By sluit een beetje aan op wat ik daarvoor heb laten horen van Fabiana Dammers, The Girl You Love. Waarom? Omdat 2012 toch wel een magisch jaar voor mij is geweest. Zeker als het gaat om dat album van Fabiana Dammers, The Girl You Love, het is trouwens best een heel goed album... Sterker nog, er staan bijna helemaal geen zwakke nummers op. En dan uh, gaan wij naar 2012. Uh, de moment, het moment eigenlijk dat Actors and Liars uitkwam uh, van Alaska. Ook in dat jaar. Ja, En daarom hebben die, uh, die twee met elkaar wat uh, te maken. Alleen er is één verschil. Alaska heeft uh, toch even na een lange pauze weer de draad opgepakt. En komt met het nieuwe materiaal. Want de sound of passing by is nog... Behoorlijk recent in dat opzicht. En het zou zomaar kunnen zijn dat ze met het vierde album bezig is. Sterker nog, ik denk dat ze hier ook gewoon uit gaan brengen. Dus uh, er is uh, wat dat betreft best nog wel nieuw materiaal. Goed, we gaan uh, verder. Want uh, er is nog veel meer. Want ik had een uh, gesprek met uh, Dano. Uh, dat is Tijn Meijer. En uh, het eerste nummer wat je gaat horen is... Fiasco Bounce, dat komt van de EP Munich. Dan het gesprek en daarachter een Feed. Dus, dan moet er iets komen. Maar uh, Van Donschot heeft weer eens wat moeite. Fear, Fear is, an is safe, but it comes with a radius. So. Dreams, dreams are reflections. They may be shiny, but the lights from a different source. And it seems, it seems the attraction likely be. has been a silence I met a stranger with some jumper cables in the palms of his desperate hands, watched as he went. Telefoon hebben wij Tijn Meijer, maar dat zal mensen denk ik niet zoveel zeggen. Maar zeggen we Deno, dan beginnen er hier en daar wat lampjes te branden. Want dat is het, de naam waar hij het onderuit brengt. En zijn eerste EP, Munich, is een feit, toch? Absoluut. Ja. Uh, als ik het even erbij pak, Deno beschrijft um, onder meer een, een, een bepaalde autobiografie, heb ik het idee. Klopt dat? In het algemeen bedoel je? Nee, Munich. Oh, Munich, absoluut. Ja, uh, ja Munich is, uh, uh, uh, zoals de titel al doet vermoeden, ontstaan helemaal in uh, de stad München eigenlijk. Ja, ja uh, wat heb jij met uh, de stad München? Nou, um, eigenlijk zijn alle liedjes daar ontstaan. Ik ben er uh, in 2024 op vakantie geweest. Um, en daar is een, een, een vaste plek waar ik eigenlijk wel vaak naartoe ga. Een soort hostel slash camping. Uh, en daar zet ik dan mijn tentje op. En um, dan neem ik mijn gitaar mee en dan ga ik overdag de stad in. En dan zoek ik een en rustig plekje. En dan uh, ja, zit ik twee uurtjes zo te pingelen. En dan afloop doe ik nog een rondje door de stad. En dan ga ik terug naar het hostel. Uh, en dan uh, geniet ik van eerlijke Duitse biertjes. En het leuke is aan het hostel... Dat je daar een, uh, een kamp voor altijd s'nachts hebt waar iedereen omheen komt zitten. En dan komen de gitaren tevoorschijn. En dan kon ik vaak ook wat van die liedjes uh, al uitproberen wat ik die dag had geschreven. Ja. Um, zo zijn die liedjes eigenlijk langzaam gegroeid in de vakantie en later <lacht> uitgewerkt. Ja, uh, ja wat beschrijft Munich in de nooddop? Um, het is eigenlijk een samenvatting van alles wat ik uh, tussen de twee zomers dat ik in, in München ben geweest, uh, dat hele jaar heb meegemaakt. En het is ook vooral een, een, een ode eigenlijk aan de plek waar het is geschreven en waar al die liedjes zijn ontstaan. Ja. Alles wat ik daar heb meegemaakt. Ja, um, dan even voor de mensen die jou niet kennen. Wie is Deno eigenlijk? Ja, goede vraag. Ja. Uh, ja, Tijn, eigenlijk Tijn Meijer uit ja, Amsterdam. Ja. Um, en uh, uh, ja, ik schrijf liedjes. En ik uh, ben nu dus net uh, met mijn eerste EP is, is uit en uh, ik, ik ben mijn eigen sound aan het zoeken. Uh, en die ligt toch wel in de richting van uh, een combinatie van van verhalende folkliedjes met uh, elektronische uh, elementen en moderne productie. Ja. Heb je zelf ook een uh, muzikale achtergrond en ook opleiding? Um, ik heb uh, twee jaar conservatorium gedaan en dat was uh, klassiek compositie, dus dat was een hele andere tak. Ja? Uh, dat was uh, in 2016 en 2017, dus echt wel een tijd geleden, en uh, daar ben ik toen mee gestopt, omdat ik merkte dat ja, die, die, die tak, ik kan het heel goed waarderen, maar het is toch niet echt wat natuurlijk komt voor mij. En toen ben ik uh, eigenlijk op eigen houtje gewoon weer zelf gaan schrijven, en niet zoveel nagedacht over de regels. Um, en, en toen begon ik opeens weer veel meer te schrijven, omdat uh, ik niet het idee had dat het ergens in hoefde te passen, maar dat ik gewoon mijn eigen ding kon doen. Ja, uh, de, het instrument. Als ik uh, folk hoor, dan denk ik akoestische gitaar. Precies. Ja, uh, hoe heb jij, laat ik, laat, laat ik beginnen met: uh, hoe heb jij de akoestische gitaar ontdekt? Uh, ja, dat was eigenlijk wel leuk, want ik ben uh, eigenlijk vanaf mijn zevende uh, meer als pianist opgeleid, zeg maar, klassiek. Mm -hmm. um, en toen, rond de tijd dat ik naar de middelbare school ging, uh, heb ik zelf gewoon uh, een gitaar gepakt en de snaren omgedraaid, want ik ben linkshandig. Yeah. En toen op mijn kamertje gewoon met YouTube-video's gaan lopen klooien, uh, totdat er iets uitkwam van ik dacht, hé, hey, dat is leuk en blijven gaan en blijven gaan. En zo heb ik eigenlijk meer ontwikkeld als gitarist en dan als pianist mm -hmm. um, en ben ik eigenlijk op de gitaar vooral uh, eigen liedjes gaan schrijven en eigen werk um, en dat heeft ze dan vertaald naar uh, de gitaar niet als solo instrument zoals je bij veel folknummers hoort mm -hmm. maar een gitaar een plek geven rondom de meer elektronische productie uh, van deze tijd mm -hmm. maar toch ook de gitaar daarin kunnen verwerken. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus zo is eigenlijk een beetje, zo bij jou het eigenlijk min of meer ontstaan. Uh, dan even over het werk wat je er al eerder hebt uitgebracht. Staan eigenlijk ook, uh, want je hebt singles uitgebracht, staan er ook wat singles op die uh, EP van, uh, van nu? Uh, de afgelopen single Best Me By die staat op de EP. Ja. En... De versie van een oude single staat ook op de EP in een, in een wat rauwer, punkachtiger jasje. Omdat ja. ik dacht, uh, ik kan nog meer uit het nummer halen. Ik kan hem nog op een andere manier insteken. En, en die versie is uiteindelijk, dat uh, nummer heet Give Back The Night, ja. uh, is op de uh, EP terechtgekomen. Ja. Um, wat ga je nu met die EP doen? Uh, want ja, je hebt hem uitgebracht. Maar wat is dan de volgende stap? Ja, ik heb heel leuk afgelopen zaterdag uh, een EP-release in uh, een, een studio van CC Amstel in Amsterdam gehad. Mm. Uh, waar ik allerlei mensen voor had uitgenodigd. Uh, en daar hebben we met z'n allen helemaal in het complete donker naar de EP geluisterd. Mm. Dat uh, leek me een leuk idee, omdat ik dacht een luistersessie vind ik gaaf. Ja. Alleen het leek me zo licht ongemakkelijk om iedereen uit te nodigen. En dat iedereen daar zit, gewoon in het licht. ...en elkaar kan aankijken en dan met z'n allen gaan luisteren. Dus ik dacht, als ik één zintuig gewoon helemaal wegneem... ...dan kan je daar ook niet meer over nadenken. En dan zit je hopelijk gewoon minder met je hoofd bij waar je bent... ...maar gewoon helemaal in de muziek. Hmm. En, uh, dat beviel gelukkig erg goed. Dat vond ik heel fijn. Ja. En, en, ga, en ga je dan ook uh, nog optredens doen? Of tenminste, zijn er mensen geïnteresseerd in een optreden van Deno? Ja, ik heb... Dus als toegift na de EP luistersessie uh, nog twee nieuwe nummers live gespeeld. En dat smaakt wel naar meer. Dus dat is wel het plan om inderdaad nu met uh, de EP op zak, uh, in ieder geval Amsterdam en uh, als kan uh, verder in Nederland in te trekken om uh, te spelen voor wie het wil horen. Ja, uh, voor de mensen die jou willen vinden, dat is meteen ook een beetje het uh, einde van het uh, gesprek, waar kunnen ze dat het beste doen op het wereldwijde web? Uh, je kan me vinden uh, uh, uh, bij de uh, bij Instagram uh, de tag um, deno.noise. Dat is mijn tag. Uh, ook op TikTok trouwens. Uh, en Spotify kan je me ook natuurlijk vinden. Uh, en daar heet ik gewoon Deno.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 This is what Ze We zijn uh, wel vaker te gast geweest. Tenminste, Shu zeker. En Mezes niet. Maar uh, vaker te gast geweest bij podium 107.1. Bij RPL Woerden. En ik ben daar afgelopen zondag bij geweest. Uh, tijdens de popronde die Woerden neerstreek. En uh, daar was dus ook een uitzending aan gewijd. Uh, door uh, de popronde in Woerden werd dat vakkundig. Door het hele team van uh, Maarten en zijn crew de lucht in geslingerd. Dus uh, ja, ze hebben het gewoon goed gedaan. En bij Jackie de Facts heb ik het uh, gewoon gezien. Hebben ze wel even een staaltje uh, van hoe ze dat eventjes neer hebben gezet? Uh, helemaal niet in paniek raken of wat dan ook. Uh, over is gesproken, hij zit ook uh, bij het eindfeest. Uh, van de popronde in Amsterdam. En dit is het nummer wat hij uh, nog dit jaar heeft uitgebracht. En dat heet Low Fire tot aan het eind van het eerste uur. We fucked around and found out. We got stuck in a roundabout. We were wrong, we burned too strong I know we have to stop it now